Wakker worden, mij. Ja, ik... uh, je hebt de wekker al drie keer op snoes gezet. Kun jij nog niet gaan? Ik? <laughs> Maak het nou. Dit is mijn uitslaapocht. Uh, ik heb geen zin. <laughs> zeg, zou pa geen zin hebben om vanochtend een keer te openen? Pa? Ja. Wacht even, jij wilt de vader... pa Je bent ziek.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 Ja, jullie zelfstandigen. Jullie hebben makkelijk praten Jullie kennen niet zelf nog ontslagen worden, toch? Nou, ik wel. Ja. Uh, nou, uh, dag jongens. Ik, uh, ik ga het, hè? Werk ze, Harry. Tja, als je werkgever bent, dan zul je niet zo snel werknemer van de maan worden, hoewel wel zond. Nou, alsof wij ondernemers het niet te lijden hebben onder die crisis. Juist wij, wij kunnen failliet gaan. Ja, wat je zegt, Leo. Ja, wat nou ja, moet ik dan...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 Goedemiddag, middags, Ah, oh, Ali, blij dat je er bent. Oh, ik heb een kop aan. ik wil naar huis. Hé, hey. hey. hier ruikt het helemaal niet fris. Heb je hier wel een vettelspree niet gebruikt? Oh, ik dacht dat het haar wat mooi. Ach, vandaar die kop aan. Oh, Joke, Joke, jij moet nog heel wat leren. En dat is nou precies de reden waarom jij nooit werknemer van de maand zal worden. Ja, zo. Als ik mijn centen mag kraag. Ik moet zeggen, Ali, die voor je gaan achteruit hoor. Moet je zien, nog geen hele uur op het schoteltje. Jij me. Hé, hey, waar zijn mijn boterbambelaars? Oh, die heb ik opgegeten. Hé, daar ja, ben ik misselijk van. Nou, mooie stad zeg, je wordt bedankt. Mijn god, ik moet hier nog van alles op orde brengen. Zo. Wat heb je daar nou eigenlijk bij? Zo, een, een CD-speler. Ik heb oceaangeluiden bij me. Dat geeft aandrang. Oh. Nou, ja, ja, vooruit. Ga oh. zitten, ja. zitten. Ja. Je zal het zo zien. Ja. zien, Nou, ja. Nou, ik weet het niet, al. Nou, ik weet het wel. Kom van die pol af. Ga jij nou maar naar huis. Ja.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 Sinds die hele kredietcriserij heb ik steeds minder klanten in mijn zaak. Hier, jongen. Van het huis. Maar je zou toch denken dat het haar van de mensen blijft groeien. Ook al groeit de portemonnee niet. Ah, die mensen zetten de thuis zelf een bloedbot op. En die schillen het langs de rand af. Amateurs. Nou, zo is het, jongen. Hé, hey, jenig mees. Zat je deze folders te lezen? Ja, eh, nou, Wat nee. Waar ben je nou helemaal mee bezig? Ah, helemaal, helemaal niks. Het, uh...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 Dat Leo de hele dag tegen je aan zit te lullen, dat is je waardering. Ja. Dat Ali hier komt vertellen over <laughs> haar toiletten, dat is je waardering. Hmm, nou, al, al hè? we hebben hele zin voor. <laughs> ge Excuseer, Leo, maar snap je dan niet wat ik bedoel, meis? Nou, ja, snap je dat dan niet? Ik weet niet zeker. Hoor. Nou, ik weet het wel. Begin jij nou maar eens met die kratten te schouwen, meis.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 <laughs> het moet toch niet gekker worden, zeg? Dank u wel, mevrouw. Ik hoop dat het u een genoegen was... ...van Ali's toiletten gebruik te mogen maken. Nog een boterbabbelaar misschien? Nee, dank u. Hoi, Ali. Hé, hey, Leo. Ik bedoel, dag, meneer. Welkom bij Ali's Toilettencomplex. Wat, hè? Ja, daar, je, daar zit er nog iemand op het toilet. Ik doe alsof je een man bent. Ja, natuurlijk, ja. Meneer, meneer, vergeet u niet iets? Oh? Oh, ik geef alleen nog voor je als ik tevreden ben over de dienstverlening. Bent u dat dan niet? Oh, hier, hier neemt u een man te babbelen. Oh, nee, dank u. Ik vind dat erg ongepast om naar het urineren.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 En ineens moest ik al nodig. Oh. Dus ik dacht, uh, ik doe het hier even een bakkie. Oh. En dan kijk ik meteen naar Alice Reet hier aan. Oh ja, God, dat is aardig voor je. Ach, ja. <laughs> nou, uh, ga maar. We. Weg? Nee. <laughs> naar nee, de wc. Oh, wacht, wacht. Zo. Zo. En zo. Zo. Alsjeblieft. Laat uit maar uit hem hè. En nou, dan heb ik straks nog een lekkere boterbabolaar voor je. Oh mijn lekker. Zo. Zeg, uh, Leo. Ja. Zou jij straks iets voor mij willen doen? Tuurlijk. Uh, zou jij zo meteen naar de manager willen vragen? En dan uh, zou je misschien. U wilde mij spreken? Ja. Ja.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 Ali schuilt de man uit en nou is Ali hier. Ja, dan ja. willen jullie nu ja. weten hoe het afloopt of niet? Oh, ja, ja. ik heb nog verder dan. Ja, ja. ja, daarna heb ik even met de manager gesproken. Wat? Waarom? Geen paniek, Doos. Ik heb hem even verteld hoe ik het toiletbezoek ervaren had. <laughs> oh. Ik heb gezegd dat het de ouderwetse charme had van Willian. Oude Ouderwetse charme? Oh. De oude charme van welheer. En ging het om een grote boodschap of om een kleine. We moeten er gaan helpen. Mani, pak je jas. Eh. Eh, waarom? We gaan het op de Ali. Koekkoek, tot de Ali. Ali. Jo, oh, gelukkig. Wat wow. yes. ja. is het hier allemaal? Nou, met het ruikt op zo lekker, hier. Ja, ja, ja, dank je, dank je. Hé, eh? hey, wat heb je daar, niet. Alsjeblieft. Het die ijzer van de kip. Mag je lenen? ja.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 Maar als mensen krap zitten, dan gaan ze toch zelf wel hè? Oh nou ja, recht slaat me weer onder mijn poort. Wat zeg je? Niks. Ben het niet mee eens dat toos altijd maar weer gelijk heeft? Ik ben, ben je nou nog steeds boos op me? Ik, ik ben niet boos. Ik ben teleurgesteld. Nou oh ja. Doe maar eens. Nog beter. Ik snap het niet, meisje.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 Ik heb trouwens nog een goed woordje voor haar gedaan. Dus als ze het wordt, nou, dan hebben ze het wel aan mij te danken. Oh. Ja, ja. Hé, hey, jongens, jongens. Hé, het tost is weg. Dat is bij tante Ali, op de toiletten. Hé, hey. nou ja. Nou ja, dat is logisch, ja. Daar hoort hij thuis. Met al op de toiletten. Mag ik er nog eentje keer langs? Ja, o, oh, meisje toch. Oh. Zeg, vaak. Ga jij vandaag ook nog even bij tante Ali langs? Even een plasje doen? Een plasje doen? Maar dat kan hier toch wel? Kom op, pa. Nou, als goede vrienden doe je dat voor elkaar, Akkie. Wat? Plasjes? Hé, doe nou niet zo flauw, pa. Ze kan best wat morele steun gebruiken. Oh gaat het natuurlijk hartstikke goed. ja, pa. Ja, begin, ja, je niet. Hebben jullie het over Ali? Ja. O, oh, ik, ik, ik, ik geloof dat ik naar de wc moet. Oh? Ja, dan moet je vooral even gaan, jongen. Heel fijn dat je ons even op de hoogte stelt. Nee, nee, nee, nee, ik, ik, ik bedoel met tante Ali. Wat nou? Zeg doorstek van je hebt helemaal gelijk. We hebben het echt zo slecht. Oh, ik weet wat je zeggen wil, Macy. Het is lief van je. Gaan we snel een plasje doen. Ja, het moet nog niet gekker worden hier, zeg. Uh, uh, meneer. Uh, uh, alles naar wens, meneer? Uh, uh. U heeft toch wel genoeg toiletpapier, meneer? Hé, uh. hey, meis. Nou, ik, uh, <laughs> ja, ik dacht... Ik dacht, uh, ik kom eens langs. Oh. <laughs> zeg, hoor je de grote oceaan? <laughs> Noor nog, het is geen stille. <laughs> <laughs> ja. Nou, uh, <clears throat> mooi hier. Ja, ja, oh, nou, dank <laughs> je. Ja. Nou, dan... Uh, <laughs> ja...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 Oei. jee. Wat wat wat, wat? wat? wat? Wel 1, 1, 2, Ali. Hij is bewusteloos. God, oh mijn god. Wel, welk nummer zei je? 1, 1, 2. Jullie hebben zijn leven gered. Nou, meneer de manager. Wel, ik moet even een slokje water, geloof ik, want weet je waar, Ali? Volgens mij zijn wij toe aan iets sterker. Ja. We gaan lekker naar de kip.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 Ik overhandig u hierbij de wisselbeker nou, van de maand. Jongen. En een gratis rondvaart voor tien personen. Oh. Oh. Nou, ik ga mee, hoor. Tien personen, oh. er kan er ook oh, oh, wel mee. Dank u oh. wel, Maar ik, ik heb helemaal geen speech voorbereid. Dank je ik kan, dan, dan wil ik graag bedanken, mijn lieve... Oh, nee, nee, nee, nee. ik vergeet het belangrijkste. Oh, uh, meneer, uh, meneer, kan ik de prijs ook delen? Nou, ja, nou wat? ik deel hem gewoon. Uh, meneer de manager...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 Oh, ja, dat nog ja, even. Laten ik... we dan nog even een groepsfoto maken. Ja, ja, ja. Ja, dat is Alie, ja, ja, hebben... hebben... hebben... ja, Kom even naast me staan. Iets Zo? Ja, ja. ja, en lachen. Ja, tuurlijk. Kijk, ik Toos, Toos, kom er nou bij. Ja, ik, ik ben samen met Tantar. Ik kom wel, ik kom. Oh! Bubbels. Dat scherm. Oh! Oh! Oh! Oh! oh. oh, oh. oh, oh.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 Onze afleveringen zijn nogmaals te beluisteren via citroentjemetsuiker.karo.nl. Ver Vergeet het niet dat de podcasten. Ja, heb ik toch al gezegd? Nee, podcasten. Ah, ook de podcasten.